Dank je voor je inspirerende, inspirerende, inleiding. Het woord herdenken uh, is zo'n mooi woord. Uh, wij gebruiken dat in, uh, in, uh, in Nederland we gebruiken dat eigenlijk op die andere manier. Uh, maar je eigenlijk in jouw, in jouw optie van, uh, van herdenken zit uh, het er zowel opnieuw, maar in je inleiding moet je zien dat we ook eigenlijk moeten kijken naar wat in de jaren 65, 70 allemaal gedacht uh, hebben uh, in het ontwikkelingswereldje. Uh, om het nog maar even zo te mogen noemen. Uh, want daar zat, daar zat veel goeds, wat we ook misschien moeten herdenken en opnieuw moeten interpreteren. Verder delen we jouw uh, jou, uh, jou, uh, jou, uh, opmerking over, uh, laten we dan ontwikkelingslanden ook herdenken aan, dat, aan het werk van mensen als Danny Roderick, uh, Trade in Development Management, prachtig essay waarin hij uh, de, de deel de van IMF en WTO langs geeft en zegt eigenlijk moet je uh, ontwikkelings... Um, ontwikkeling baseren op uh, het, het toelaten van experimenteren door ontwikkelingslanden zelf. Het experiment hmm. want wij weten het niet en zij weten het ook niet... geeft ze de ruimte om hun eigen ontwikkeling uh, te kunnen uitvinden. Ja. Uh, even nog één opmerking over wat je zei over... Uh, Um, ja, wat, wat we weer aan Nederland uh, oh, wow. denken, uh, de arrogantie van dat stuk waar ik het uh, over gehad heb, hè, naast het onderkennen van het probleem dat we met een, een stress zitten het, in het systeem waar oplossingen voor moeten komen, zegt Nederland ook als het gaat over uh, in dat stuk over internationale publieke goederen, uh, als het gaat over in, innovatieve financiering, zegt Nederland nee, daar hoeven we eigenlijk niks aan te doen. Want wij hebben de 0,7 al, al zo lang. Dus dat is uh, een taak voor, voor andere landen. Nou, dat soort arrogantie. Terwijl tegelijkertijd wel de belastingagenda wordt, uh, wordt geagendeerd, maar daar ook geen echte conclusies uit worden getrokken. Met name niet over Nederland als doorstromland, uh, als, als belastingparadijs waar hij het al laatst even over had. Goed, uh, een kwartier voor een discussie. Uh, iets korter dan we gepland hadden, maar dan kunnen we heel tijd.